Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Nigeria is opnieuw een hulpverlener van het Rode Kruis vermoord. De vrouw werd in maart ontvoerd door een groep die islamitische staat in West-Afrika wordt genoemd. De regering van Nigeria heeft haar dood bekendgemaakt. De vrouw werkte in een ziekenhuis van het Rode Kruis. Die organisatie heeft verslagen gereageerd. Vorige maand doden de extremisten in Nigeria een andere gijzelaar. Ze hadden ook nog een meisje gevangen dat weigerde zich te bekeren tot de islam. Google Chrome gaat waarschuwen voor 3000 Nederlandse websites... die zijn volgens de internetbrowser niet goed beveiligd... en worden daarom moeilijker toegankelijk. De sites gebruiken achterhaalde beveiligingstechnieken. Ze zijn nog wel te bezoeken, maar de browser waarschuwt met een felrood scherm. Het gaat om grote bedrijven als Ecoplaza Plaza en supermarktketen MT. Ook de sites van Bumastembra en de gemeente Zutphen en Heemskerk... zijn volgens Google Chrome onveilig. Voor het eerst in jaren is het aantal gevallen van euthanasie gedaald. In de eerste negen maanden van dit jaar waren er 4600 euthanasiegevallen. Dat is 8% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bevestigt voorzitter Koonstam van de regionale toetsingscommissies euthanasie naar berichtgeving in trouw. Sinds 2003 was er elk jaar een stijging van het aantal euthanasiegevallen. Koonstam is verrast. Hij had een verdere stijging logischer gevonden gezien de vergrijzing. Koonstam vindt het nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk. De Nachtwacht van Rembrandt wordt gerestaureerd, heeft het Rijksmuseum in Amsterdam bekendgemaakt om een persconferentie. Het schilderij uit 1642 wordt vanaf juli volgend jaar in de Nachtwachtzaal gerestaureerd voor het oog van het publiek. De restauratie is ook live te volgen via de website van het Rijksmuseum. Museumdirecteur Dibbits noemt het het grootste restauratieproject in de geschiedenis. Het weer, zon en bewolking en het wordt 22 tot 26 graden. Morgen wat meer bewolking, het blijft droog en het wordt maximaal 22 graden.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 Leuk te vinden Bij sport en spel Je krulder in de wind Maar gaan we uit Zet dit je lieve kind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 nieuwe vraagje, stemt het paardje o oh zo blij Want ge weet de antwoord dan een kus, ze zijn er keren bij Doe je luid met bij mij, hoe schat, sliepst mich, is, zie je hem heren Jij is een hoe zijn we je nieuwe die Daan is, ik zie je toch zo heren. En zo blijft de wereld draaien, door de vluchtje romantiek Vraag ik zie de geheime heren met muziek Daarom vraag ik zie de geime heren met muziek Mijn mensen stanken zeer beleefd en tikken aan de pit. Wij maken van het leven meer een geintje, weet u dat. Daar is de Voor de organg van de simpel. Kent het eraf, middelbare dame, of komen u in thuis? een moeilijkheid in thuis? Van voor hoe bestaat het waterverf, wijt u den. Bent ook een orgel, de Pol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 It's Snow.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 Ja, werden wij een paar, stonden mee samen op de stoep van het stadhuis. Spierenmijn speelt heel de dansen liedje van lief en lief op plein en straat en vloer en evenwoord door het zangrug. Leven. Zing je niet van zomerzonneschijn? Laat het vrij door open vensters zwipen, tot het drinkt in het hart van groot en klein. Zing je niet? For long and fly. Zijt onvermoeid de zwengel. Eerst links dan recht, terwijl het orgel haalt. En schokkend slaat een blond gelokte engel op het firmament met houten arm de maat.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 Thuis voor ons allen. Want de vruchtensom vermijdt met roeren is. Als ze schip op zich gebleven is. Ja, en dat waren de straatzangers met als de klok van Arne Muiden.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 Ziet geheime Geer? En ook deze. Orkest zonder naam. Het zeven dagen lang. Zeven dagen. Zolang er een round-up zal zijn, zolang zingt de cowboy in Texas, nog altijd een cowboy -reflect.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 Zie elke avond weer, drie keer alle dagen, maar wat is nu de keer? Wel, wel, zie elke morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu de keer? de hele morgen, de hele middag, veel zout bij je zee. Zo waren alle dagen, vol puur en zonne zee.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 Was een smokkelaar die diep in de nacht Steeds weer zijn smokkelwaar de grens overbracht Klein was het smokkeloon en groot het gevaar Zo is het leven van een smokkelaar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 Mijn schoonpapa bijzonder goed getroffen. We voelen ons gezworen kameraden van elkaar. Dat wij zo graapilljatten vindt mama een catastrofe. Ons bondgenootschap ziet zij als een permanent gevaar. Maar zijn dedelijk snuit. We gaan toch vanavond uit. Hey, hey.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 Warme bakjes klaar en spoelt die luiers schoon. Van vrouwtje lief krijgt hij dan steeds een extra kus als lombard. Ja. Hm? Twintig kleine vingers, oh wat zijn ze klein. En twintig pintjes dat moet een tweeling zijn. Eén heeft een dip daar daarom lijkt ze precies op ma. En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op macht.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 Dipneus, daarom lijkt ze precies op maan. En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op pa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 Net als de gitaren, zoem, zoem. Net als alle staren, roem, roem, roem. Zo gaat het om, maar je kijkt naar nou mij niet om. De hele niet zo best, jij bent steeds in mijn gedachten. En dan lijkt mijn hartje wel een dans, orkest, pamp, net als de gitaren. Zoem, zoem, net als alle staren. Roem, roem, roem, zoals de droom.